Hieselot Thomassen met het NOS Journaal. Honderden ernstige gedupeerden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst krijgen voorlopig nog geen compensatie of een tegemoetkoming. Dat meldt Trouw en RTL Nieuws op basis van interne stukken. Het gaat om 400 tot 500 gedupeerde ouders die in grote financiële problemen zitten. Dat ze nog niet zijn geholpen zou komen door een tekort aan personeel en doordat er nog geen besluit ligt over de hoogte van de compensatie. Volgens staatssecretaris Van Huffelen kunnen mogelijk vanaf november ouders op grote Schaal worden geholpen. De Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd en ligt buiten bewustzijn op de Intensive Care. Schrijft zijn woordvoerder op Twitter. Hij zou aan beademingsapparatuur liggen. Ze schreef dat hij onwel werd tijdens een vlucht naar Moskou. Het vliegtuig maakte een landing in Omsk. Hij is daar naar het ziekenhuis gebracht. Het Russische persbureau Tas meldt op basis van de hoofdarts in het ziekenhuis dat Navalny's toestand ernstig is. Navalny's woordvoerder gaat ervan uit dat er gif in zijn thee is gedaan omdat het het enige is dat hij had gedronken. De politie heeft een man van 31 aangehouden voor een dodelijke steekpartij in Eindhoven gisteravond. Daarbij werd een man van 28 uit Turnhout doodgestoken. Volgens degene die de politie belde over de steekpartij ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Afgelopen maand zaten 419.000 mensen die willen en kunnen werken zonder werk. Dat is opnieuw een stijging, maar de werkloosheid neemt wel minder hard toe dan in de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. In juni steeg de werkloosheid nog harder dan ooit tevoren. Toen kwamen er in een maand tijd 74.000 werklozen bij. Afgelopen maand waren het er 15.000.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 Met nu. Opstaan, Pakken poorten. Komen uit. Ah, uh, ah, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Ah, uh, ah, uh, zandvoortselaan. Ik zie zelf staan. Uh. Haha. Kun voelen? Kun je het voelen?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 Beep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 Dan zijn, laat me, laat me voordat ik verdwijn. Ik zat aan, ik ging hard, alles giet, alles zacht. Het kwam aan, ik te hard, alles hapert, alles zwart. al half tien. Goedemorgen Zandvoort, mijn naam is Walter Sands. En ja, wat Jaap kopen kan, dat kan ik natuurlijk ook. Gewoon een te lange playlist maken, zodat je niet uitkomt. En dan begin je gewoon eerder. Goed, het is een extra half uurtje. Goedemorgen in Zandvoort. Of dat soms live, of hoe het ook maar heet. Straks om tien uur begint het echte programma. Tot die tijd draai ik een beetje plaatjes. En ik ga zometeen even het item van NH uitzenden met daarin de burgemeester. Die vertelt over de uh, coronabesmettingen in het dorp. Dat vond ik wel even belangrijk, dus dat wil ik voor tien uur nog even meenemen. Dat hoor je over twee platen. En tot die tijd bijvoorbeeld deze Nene Cherry. Album Man was dit Woman en straks in het tweede uur hoor je nog een versie van Woman, maar dan een hele andere van James Brown die is echt super. Goed, ik ga nog één plaat draaien, daarna hoor je het interview wat NH had met de burgemeester over de coronagevallen hier in Zandvoort. What's mama gonna say? If you finally let your body like this guy. Does anyone wanna go want to sit in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go want to in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone go?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 In the dark again. Does anyone wanna go dance up on the roof? <laughs> Does anyone want go waltzing in the dark again? Does anyone wanna go dance up on the roof? Come boat? Does, Does anyone wanna go dance in the garden? Is anyone wanna go dance up in the garden. Does anyone wanna go dance up? the don't do it. say if the dark Met de en Ja, je zult het ongetwijfeld gehoord hebben. Groot bericht in de Telegraaf. Was er ja, Delcel en Zandvoort. Zouden nieuwe brandharen zijn? Nou, in Delcel nu het om een asielzoekerscentrum. Ja, in Zandvoort. Nou, nou, nou. Goed, uh, meteen natuurlijk uh, allerlei vragen. En, en, en haar, die is de straat opgegaan. En haar media, onze, onze mediapartner. En zij spraken ook met de burgemeester. En dat, uh, dat item wil ik, wil ik graag even laten horen. Met 24 nieuwe coronabesmettingen in Zandvoort in de afgelopen week is het totaal aantal besmettingen gestegen met 52% ten opzichte van een week eerder. Een situatie die veel Zandvoorters bezighoudt. Ja, natuurlijk vind ik dat zorgelijk. Ik ben natuurlijk al op leeftijd en ik hou me erg aan de regels, maar ja, meer kan je niet doen. Nou ja, op zich wel zorgwekkend natuurlijk, ik weet wel dat het onder de jongeren is. Maar ik vind het wel zorgwekkend. Als je dat in Bloemendaal ziet aan het strand, dat ze dat allerlei feesten hebben... en dat er ingegrepen moet worden door de politie, dat, dat, dat deugt niet. Vorige week hebben we gezien dat er in Zandvoort een aantal besmettingen bij zijn gekomen. Nou, dat past in de landelijke trend die wij zien dat het aantal besmettingen sowieso toeneemt. Ook onder jongeren met name. De GGD heeft iedereen die op dit moment bekend is in Zandvoort die besmet is goed in beeld. Daar ook heel goed contact mee. En we zien gelukkig dat de trend nu ook alweer aan het dalen is. In de afgelopen weken was het bijzonder druk in Zandvoort met toeristen en dagjesmensen. Maar burgemeester David Molenburg ziet geen direct verband... tussen de drukte en de stijging van het aantal besmettingen. Nou, voor zover wij kunnen zien is een deel van de besmettingen waar het om gaat... niet in Zandvoort opgelopen door mensen. Dus wat dat betreft, ja, het is druk. Maar dat is overal de afgelopen warme tijd in Nederland zo geweest. Dus we zien natuurlijk dat de trend wel omhoog is qua aantal besmettingen. Maar we zien niet dat daar een heel duidelijk... een ja, verband is met de drukte in Zandvoort. De verhalen gaan dat een groep jongeren besmet is geraakt... tijdens een vakantie buiten Zandvoort. Daardoor is het aantal besmettingen flink gestegen, maar daarmee is Zandvoort geen brandwaard van het coronavirus, vindt ondernemer Niels Priester. Omdat de besmetting het aantal zo ontzettend laag was hier in Zandvoort, is het dan iets stijgt. Dus door één vriendengroep die, die op pad is geweest, wat nu het vermoeden is, ja, dan kan je daar meteen een cijfer van 52% aanhangen. Je kan beter gewoon naar de realiteit blijven kijken inderdaad. En uh, vooralsnog zijn wij gewoon echt op de goede weg bezig, houden we ontzettend veel rekening ermee en doen we er alles aan om, uh, om het coronavirus in bedwang te de burgemeester ziet op dit moment geen reden om extra maatregelen te nemen. Is dat voldoende, denkt u? Gaan we het daarmee redden? Nou, vooralsnog hebben we in uh, nauw overleg met de veiligheidsregio en de GGD de boel wat dat betreft onder controle. Um, er is op dit moment geen reden voor vergaandere maatregelen, maar we staan zeer nauw met elkaar in contact. En op het moment dat dat nodig is, dan zal dat ook gebeuren. Out of The jukebox and chicks hang around Dressed to kill Surrounded by the boys like bees on the honey And some do and some don't Some never will and A freezing night Stood on the corner As a man passed by Asked us what we do and what we need babe. Pointing his finger To the wrong side of the street Doing nothing Hang around, I do the mean boy, baby. digging sound We do nothing but hanging out of butts of Luke and just a little too I just can't wait I just can't wait for Saturday I just can't wait, I just can't wait, the neon light, the open all night, the just in time, replaced by the fantastic appearance of a new day, why, melancholy greener crawling on his back in the doorway, the beautiful soul music, turns out a few box. king's dress to kiss some do some never will. I'm gonna go En, het en dat is dat, dat nummer met dat gekke intro inderdaad. Nou ja. um, daarvoor hoorde je Herman Brood van het album Back on the Corner, het jazzalbum wat, wat Herman Brood een keer gemaakt heeft. En, uh, ja, en daarvoor hoorde je dus weer het interview wat NH heeft gehouden met, uh, met de burgemeester en met de hier in Zandvoort. En ja, dan blijkt toch echt dat uh, die brandhaat, dat dat een stroom in een glas water is. Gelukkig maar. Goed, we gaan nog even muziek maken tot 10 uh, tot uur. Met de Jacksons. Ja, en dan straks na tien uur het normale programma... en dan uh, half elf hebben we natuurlijk Jelmer met het nieuws. Om kwart voor elf heb ik een uh, item wat, wat Jaap Koper uh, mij gestuurd heeft. En dat is een leuk interview met uh, Willow May, de zangeres. En dan drie platen na elf komt Jaap zelf in de uitzending... en vertelt hij alles over Alternative FM vanavond. En om kwart voor twaalf ongeveer... De colonne van Tino Stuy, dus ik ben nog tot 12 uur bij je. Met veel muziek, beestvaardigheden. En uh, ja, lekker helemaal. Dat... Sinds 1980 alweer, Can You Feel It? We waren allemaal nog bij elkaar. Daarna ging Michael Solo. Ja, en dat verhaal, dat kennen we natuurlijk. Of The Wall Thriller. En dat, ja, Geweldig. Goed, we gaan nog even naar 81. Daniel Sauleka. Ook zo'n plaat die ik vaak hoort, maar ik draai hem heel vaak hier op ZFM. Wake up. It's time to fight for human rights. 1981 alweer, Daniel Sauleka. Together, it's time to fight for human life. Daniel Sauleka, 1981. Dus inderdaad, wake up. Nou, dan is het echt uh, bijna tien uur. Nog, uh, nog een minuutje. En uh, ja, dit, dit was eigenlijk even een extra half uurtje. Eigenlijk alleen maar om uh, Verlinden te kunnen draaien. En om even het interview met de burgemeester uh, van NH mee te nemen. En dan zometeen weer het uh, reguliere uitzending van uh, ZFM Live. En dan, uh, zoals gezegd, uh, jammer met het nieuws. Een interview met Willem May. Jaap Koper over Alternative FM en de column van Tino Stuy. Dat gaat over naklopen. Dat allemaal in het tweede en derde uur dan, zeg ik maar. Wel, dit was maar een half uurtje. Goed, tot, uh, tot straks naar de klok van uh, Tine. Van ZFM. Via de kabel op 104.5.